Hoi. Hey, kom jij nou vandaan? <coughs> ja, sorry hoor, ik, uh, ik kon het niet vinden joh. Ik heb nee. gefietst. We hebben een nieuw, uh, ja, nieuw lokaal. Ik, ik wist dat het hier ergens moest zijn, maar het is zo'n groot gebouw hier. En iedereen stuurt je overal even achteraan, want ik weet dat ik te laat was. Nou, ik zei nou, dat thuis. je in de bun. Wat heb je bun? Uh, nou, moet je kijken, dit is hartstikke leuk namelijk. Moet je even kijken, hier. Is dat ik nou? heb uh, een studioband bij me. Ja, dat is, ik bedoel, toen we hoorden dat van meneer Weiland dat we in de studio gingen werken, dacht ik van nou, een vriendje van mij werkt bij de Omroep. Ja. Nou, en ik denk, want we gaan in de studio werken. En dat, dat is een hele goede band, zei hij. En jij dacht dat we dit konden gebruiken? Ja, nee. niet dan. Nee, kunnen we niet gebruiken. Nou ja, studioband, dat is van die hele stugge band, hier voel maar. Ja, dat zit ook niet op een... Uh... Ik had het nog wel op een haspeltje willen spoelen. Ja, nou, dus ja dat zit al. het ook niet. Maar, maar het, uh, is, het is een hele geband band. En het... Ja, het, is, het is heel stug, het glijdt niet lekker. Nee, het lijkt. Uh, voor je bandcode werkt het als schuurlinnen, deze uh, studioband, zogenaamde studioband. Oh, dus dat is ook geen ja, goede aanrader voor mensen thuis. Nee, voor mensen thuis die moeten dat zeker niet doen. Het uh, oh. is heel slecht hoor. Dus gebruik dat niet. Of je moet een bandtekorder hebben die daar speciaal voor, voor, voor ingesteld is. Zoals in studio's. Maar als je zo'n bandtekorder in de winkel koopt, dan is je daar niet voor geschikt. Nee, dat nee maar is goed. ik bedoel, dan moet ik toch wel weer een nieuwe band gaan kopen. Dus ja. We hebben nog wel een paar bandjes. Maar uh, wat moet ik dan gaan halen? Ja, het is altijd moeilijk om uit te leggen wat goede band is. We ja. hebben eigenlijk uh, drie soorten banden: goede ja. band, slechte band. En dan studioband. Nou, studioband hebben we het net over gehad. Dat kun je niet sprake. Nee. Slechte band, dat, uh, dat is moeilijk te zien als het nieuw is. Maar als je daarmee een paar keer opneemt, het is ook vaak een hele goedkope band, ja. dan, uh, dan gaat het heel brokkelig ja, dat heel ja, brakkelig klinken. Maar als ik dus naar de winkel ga, dan uh, moet ik gewoon vragen om een goede band. Een goede band, En dat kost gewoon meer? Daar... Dat kost gewoon iets meer. Dat kost ja. meer dan een tientje ongeveer. Dat hangt ja. ook van, de, van hoeveel band je nodig hebt natuurlijk af. Ja. Ja, maar hoe gaat het dan klinken? Ik bedoel, ik kan me best voorstellen dat je zegt van nou, maar nou, mij niet zoveel uit. Ja, ik heb, ik heb hier een stukje, heb ik, uh, heb ik toevallig een stukje oude band. Dat kan ik weggooien, want het is, uh, nou ja, dat is ook niet goedkope band, weet je wel. Moet je luisteren, als ik hier wat op ga nemen, dan gaat dat zo klinken. Ja. Ja, dat klinkt inderdaad belazend. Uh... Dat klinkt helemaal niet goed, hè? Ja. En nou is deze band. Dus nou, ik denk 14 dagen oud. 14 dagen. Maar ja, gewoon maar ik heb hem ve gebruikt. Ja, dus, ja ik ja. heb hem heel veel gebruikt. Ja. Ja, als je heel veel uh, met een band te werkt, dan uh, moet je, heb je echt goede band nodig. Ja. En dat is, en anders gewoon, dan, is het, dan gebeurt het niet. bij goede band nou, Bij goede band gebeurt het, het niet. Oh, nou dan koop ik gewoon goede band is Gewoon Omdat kwaliteit. Ja. En dat kun je even vragen bij de, bij de winkelier, die weet er alles ja. van. Ja. Ja. Ja. Huh. Nou, zijn we er dan uh, klaar mee? Ik bedoel, dan kan ik met niks slechts meer thuis komen. Want denk... Nou, je moet dan oppassen, je... die hele superlang speelband, dat, is, uh, oh. dat klinkt wel, uh, ook wel weer verleidelijk. Ja, want dan heb je toch wel uh, dat je dan drie een heel... uur kun je Ja, daar kun je een hele tijd mee opnemen. Maar omdat die band daarom ook zo dun moet zijn, is die heel erg kwetsbaar. Ja, wat kan ja. er nou mee gebeuren? Nou, bij het spoelen bijvoorbeeld, als je veel spoelt, dan, uh, dan rekt die band uit en uh, nou, dat, is, dat hoor je altijd. Is... Heb, je, heb je daar ook een stukje van liggen toevallig? Uh, ja, dan moet ik even kijken. Ja, hier heb ik een stukje. Kijk, als ik. Ik zal even wat opnemen en dan zal ik het, zal ik het een paar keer spoelen. Ja. En dan, dan gaat dat zo klinken. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Wat doe je nou, joh? Nou, ik spoel die band terug. Oh. En dan gaat dat zo klinken. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat klinkt te langzaam. Dat is niet goed. Dus ook daar moet je voor oppassen. Die uh, hele dunne band moet je ook niet aan laten smeren. Vraag okay. gewoon naar een normale langspelband. Van goede kwaliteit. Van goede kwaliteit. Ja. Dat gaat het langste mee. Oké. Okay. Het is uiteindelijk toch de koopste. Ja, nou, koop ik dat. Ik heb toch geld gekregen. Van, uh, ja, daarom ook.